37% van de OV-medewerkers Wordt getraind door de passagiers Doe dank lief Dankjewel Namens het OV en Sieren Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM luncht Dagelijks live bij ZFM Zandvoort Tussen 12 en 2 uur ZFM ja, dan zijn we weer helemaal terug... naar het schokkende nieuws allemaal. Uh, en het gaat nog verder... want wat u van ons al gehoord heeft... dat ook op Schiphol en... Uh, de Hilversum... de veiligheid opgeschroefd is... tot niveau 5. En dat is het hoogste niveau... Welkom terug bij CFM Zandvoor Lunch. Ja, dat zeg ik maar met mijn CFM. Zandvoor Ja, jawel. Zo heet het. <laughs> en, uh, Sven, hè? Ja, Sven, hè? <laughs> <laughs> het heet al zes jaar zo, maar goed. <laughs> het, het, heet al, het heet al zes jaar Zandvoort. Nee, Een heel langer al zelfs. <clears throat> ja. Maar bestaat al zeven jaar, geloof ik, of zo. Oh ja. Ja, ja. zoiets. Uh, 2012, denk ik, ben ik begonnen, geloof zo Ja, ja, 2012 ja Zeven zo. jaar geleden, ja. ja. Klopt. Ja, zo klopt dat. Zo, zo, zo. Nog zo. aan het gasthuisplein. <laughs> in het oude studiootje. Ja, ja, ja, ja. Toch had het wel wat. Hè? Ja, klein maar fijn, hè. Het ja. was heel gezellig, natuurlijk. En je, je keek daar ook lekker naar buiten. Mensen ja. die langsliepen. Ja, even ja, en ja, ja. zo. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed. Ach, ja. We ja, hebben hier nu de ruimte. Mooi. Ja, we hebben hier de ruimte. Zo is het. Goed, eh. Um, Oh ja, we gaan door met waar we mee bezig waren. Hè? Misschien waar dat, waren uh, we mee bezig? Misschien dat oh, we Joop ja. van Nes nog even aan de telefoon kunnen krijgen. Ja, ik zal zo even kijken of ik hem te ja, pakken ja, kan krijgen. Ja. Ja. ja, we waren zo druk bezig met andere dingen... dat we zijn het helemaal vergeten. Zullen we dan maar weer? Ik heb hier ja. een artiest in het licht nog Oké. Okay. Artiest in het licht. John Phillips. dan John Phillips. En uh, nou moet ik even checken wat er nou gaat gebeuren. Of we hem nou hebben of niet. Hebben we hem? Nee, daar zit hij niet. Dan zou hij daar moeten zitten. Hij is weer weg. Nee, hij is niet weg hoor. Hij is er nog. Ik hoor hem helemaal niet. Ik heb, ik heb Joop hier, volgens mij. Ja, ja, zie je? Ik heb, ik heb Joop hier. Dus... Ja, maar ik hoor hem niet op de vork. Ja, ja. Oh, je hoort ons wel? Ja. Over de radio. Jopie. <laughs> nou, van de week ging het allemaal goed. Ik ga je weer onder de vork zetten. Moment. Wacht even hoor. Ha. Nou, nog een keer proberen. Dat is hem niet. Ik weet niet waar hij zit. Ah, daar hebben we wat. Ja. Ja, ja. ja we hebben hem. We hebben hem. Tjonge, jongen. Ruud, hey. Ja, het is uh, niet te geloven. Maar we hebben hem. Wel. Ja, we hebben hem. Nou, dus het is dan toch eindelijk nog gelukt. Nou, daar ja, mogen we dan weer zit. gelukkig mee zijn, toch? Ik zit net tegen geduld, we moeten. moet die? Ja? Die ouwe er aan de rug hebben, want die werkt helemaal geworden. Ja. Ja, dit is uh... Even nou, dit tune. Even dit. komt ie hoor. Daar komt ie ja. hoor. Ben op. Ben op. komt ie. Nieuws uit Zandvoort. <coughs> Nieuws uit Zandvoort. Dat toch? Van de razende <coughs> reporter. Joop van Es. Ja. Nou, daar is hij dan. Hij raast weer voort, dames ja. en heren. Nou, Joop, vertel. Vertel. Ja, ja het was eigenlijk druk uh, dit weekend. Uh, je moet even, even tussen haakjes even melden dat ik constant een geweldige toersignaal krijg. Alsjeblieft, iets aan doen. Oh. Uh, ik kom mezelf uh, terugpraten. Dat is heel vervelend. Ja. Kan ik daar Goed, iets aan Oké, okay, maar uh, uh, dit weekend was het uh, van weekend NL Doet. Dat was om, uh, om mensen te vragen, uh, vrijwilligers eigenlijk, om instanties uh, te helpen met opruimen, schilderen, uh, duinwerk te doen, weet ik veel. Nou, in Stamford deed burgemeester die ik mee mij met het uh, opknappen van een hondenverblijf in het uh, asiel. Oké. Okay. kennen we maar asiel. Dus daar stond hij zaterdag te schilderen, tot st zaterdagochtend. En ja, het is mooi geworden, we waren met z'n vijven. En ja, het ziet er gewoon goed uit. En dat is altijd leuk om te zien dat de burgemeester ook mee gaat doen. Het is dus eigenlijk in navolging van de, de Oranjes. Uh, de, de, van het huis die doen altijd mee. Ook de, de koningin, de oude koningin, de Prinses Beatrix, doet ook mee. Ja. En uh, de koning en de, kon, de koningin doen ook allemaal mee. Ja, De koningin deze keer niet, hè? De koningin was er niet bij. Nee, nee, nee. Ja, die had een medische ingreep of zo, weet ik veel. Ja, maar normaal gesproken doet ze wel mee. Ja. Nou goed, ze is ook geen twintig meer, laat eerlijk zijn. Nee, nee, nee. Toch? Ik ook niet. Uh, even kijken, Net, uh, zaterdag hadden we ook nog. Uh, de Wilf op. In de, de, uiteraard in het Theater de Kocht. Oudejaarsavond in het Zeemanshofje. Uh -huh. uh, leuk, kneuterig, uh, geen hele grote uh, uh, toneelprestaties, maar het was altijd gezellig. Het was een volle zaal en uh, ze werken er hard aan. Helemaal goed. Zondag hadden we classic concerts. Ja. Nou, Classic concert dat is normaal gesproken een klassiek concert. Uh, de, de, de, de, de twee dames en heren die het uh, organiseren, Toosberg en uh, Peter uh, Tomp, die hadden contract genomen met uh, de koorschool van de BAVO in Haarlem. Die wilden wel komen, hebben contract getekend. En toen kregen ze het programma voor de uitvoering van gisteren. En toen bleek er alleen maar jazzmuziek op te staan. Waarom? Oh. Oh. <coughs> Daar waren ze not amused over. Echt niet. En hmm. liet ze ook blijken. Maar het was een concert dat klonk als een klok. Dat dan wel. Het, het was ja. grandioos, echt waar. Het was... <coughs> Een koor van tien meiden tussen de 12 en 18 jaar. En er zaten een paar stemmetjes tussen. Ongelooflijk. Je merkt alleen dat die meiden klassiek zijn opgevoed. Klassieke les hebben gehad en niet jazz. Mm -hmm. en dat speelt wel. Mm. Het is een heel apart gehoor om een klassieke zangeres jazz te horen zingen. Mm. Maar, maar het, Ruud en, en Dolly, het was super. Iedereen Mooi. Ik was laaiend enthousiast. De kerk zat vol. Uiteraard met veel ouders, broertjes, kinderen, weet ik wat, opens en anders. Mm -hmm. uh, maar het, iedereen genoten ervan. Nou, geweldig. Alleen ja. uh, zag ik toch wel een paar rare gezichten bij uh, het bestuur. Ja. Mm. Ja. Uh, maar, maar ja, we moeten, eens op, we moeten gewoon eens ophouden met die, met die hokjesgeest. He, ik bedoel, wat, ik vind, wat maakt het uit? Ja, maar Ruud, ze, zijn, ze zijn begonnen als concert. Ja, dat, dat, dat snap ik, dat snap ik wel. Ik snap het ook wel waarom ze het doen, maar aan de andere kant zeg ik op een gegeven moment, er zijn, ik heb in mijn programma uh, Klassiek, heb ik laatst een stuk van Duke Ellington gedraaid door een symfonieorkest. Dat kan toch ook? Ja. Dat kan gewoon. Maar ik zei dus ook op een afloop, dit is wel klassiek, maar klassiek is yes Ja. Dat is allemaal muziek uit de 30 en e jaren. Ja. Nou ja. Ja, en, klassiek, en ja. Als je naar Gershwin kijkt, bijvoorbeeld George Gershwin... dat is toch ook ja. een, een kruisbestuiving tussen, tussen jazz en, <laughs> en, en klassiek. Ik bedoel, ja, dat is toch zo? Ik bedoel, als je, als je naar, naar, stu, hij heeft stukken geschreven zoals Summertime, dat is pure jazzmuziek... maar dat is ja. bedoeld als een klassieke compositie. Nou, ja, maakt het ja, uit. Ja, ja. ja klopt, klopt. Zo is het. Maar goed, oké. Okay. Uh, ik, ik heb ervan genoten... En ik heb foto's gemaakt en Jan maakt maakte recensie en je bent ook en was ook dat en enthousiast. Dus er komt een mooi stuk in de Sanfordse krant komende donderdag in ieder geval. Heel goed. Uh, okay, we, vanda vandaag heb ik ook nog wat. Oeh! Oh. Want uh, Sanfordium de Lassa die gaat eindelijk weer officieel open naar een hele grove verbouwing. Oeh! Okay. Ja. En het mm. schijnt eruit te zien geweldig. Ja, als, als, als, als, als hoe zal ik het zeggen, als een hele bodega, een echte bodega. Ja. ja. Uh, wijnvaten en dat soort zaken allemaal. Nou, spannend. En, nou, dan maar ja, hopen dat we geen storm meer krijgen. Het nou ja, het staat doorstaat elke storm, hoor. Oké. We hebben toch al een paar gehad in de laatste jaren. Nou, maar uh... Uh, goed. En nou, vanavond is, is vind ik belangrijk. Dan kan, kan Zandvoort informatie krijgen over de toeristische verhuur. Verhuur. Ja. <grijg> ver, verhuur? Dat was wel een dat dure verspreking, dat, door door... Door... He. Nee, dat, hoor hé. Hoer is door hè? komt <grijg> door de daar word je gek van. Ja, oké, okay. maar dat is vanavond in de blauwe tem van half acht tot tien uur. Dan kan je informatie krijgen over, uh, uh, want je moet, al als je gaat uh, verhuren, moet je het aanmelden. Ja, Officiële aanmeldingsformulier voor. Je mag niet meer 120 dagen verhuren. Als je het langer verliest, dan moet de ook constant aanwezig zijn. En daar wonen dus. Dat soort dingen allemaal. Ja. Mm -hmm. En de, de, die uh, regels krijgen we vanavond allemaal perfect uitgelegd. Nou, interessant. Interessant. Mooi. Ik, ik, heb, nog, ik heb. donderdag. Ja. Op muziekgebied. Wendy Moore. Ja. Heeft een videoclip gemaakt. En een, en een single. Ja? ja. Die wordt donderdag te doop gehouden. bij uh, Café Anders. Oh, Oké, okay. mooi. Vanaf 8 uur, dat is tot 10 uur, en dan is de doop van, van de uh, single en dan gaat de videoclip gaan online. Ik ben bij een dag opname geweest, hartstikke leuk. Ik zeg er verder niks over. We en gaan het horen. Dan gaat ook Lindsjum uh, Rappel weer open. Nou, we zullen zorgen dat de ZFM er ook wel aandacht aan besteedt, natuurlijk. Hè? Gaan we hem draaien als ja. we hem hebben. Dus uh, ja, familie ja, ja, ja. Moor, kom die single nog even brengen. <laughs> Ik zat in ieder geval tegen ze zeggen. Ja, ja maar, natuurlijk. Ja. Katja zit vast te luisteren. Breng die single, kom op. Dan kunnen we... Ja, ja maar goed. Ik zit vast te luisteren, wie weet. Ja, wie weet. Nou, dus, uh, Joop, hartstikke bedankt weer. Ja, graag gedaan. Uit, Het was weer een feest om je in de uitzending te hebben. En weer een en ik verder. Gaat Dankjewel. lukken wel Tot volgende week, maandag. Ja, oké okay, nou, dan ga dan je, is je weer bellen. <laughs> oh, even de sport. Ja. Sanford's Hockey Club, de dames hebben met 7-0 gewonnen. Mijn god. Ja, ja, ja. Dat is een monsterzege. R.B. Ja. En uh, Sanford heeft gewonnen met 3-1. Ja. De dames Stop. van Lions hebben verloren. En oh. de heren van Lions hebben dik gewonnen. Zo. Zo. Goed weekend. Oh, dat is mooi. Kijk. Dus dan ze zijn, zijn we. nog steeds ongeslagen? Helemaal. Goh. Kijk. Nou. Dat nou, gaat wat het is worden. Het maar kort, toch? Ik ja. denk dat ze nog maar een flesje of vier, vijf moeten spelen. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, we zullen het allemaal meemaken. Het is kampioenschap <laughs> voor de Lions. Ja, ja, het zou heel mooi zijn. We horen er ongetwijfeld van jou veel meer over. Ja, absoluut Oké. Okay. Oké. Okay. Hey, Dankjewel, En uh, ja. tot volgende week. Hè. Tot volgende week. We horen we weer. Dank je wel. Maybe the bus naar not Dat had u lang gehoord natuurlijk. Ja, ik kan je ik kan die missen. Hè? Hummel is een derp. Zo heet dat liedje uh, en dat komt natuurlijk gaat over Hummelo, waar hij geboren is in de achterhoek. Ja, <laughs> goed. Uh, hey, jij hebt nog een artiest in het licht. Volgens mij. Ja, ja, ja. Ik heb er nog wel een paar. Ja. Oké, okay, nou, ja, nou, ga nou, maar. We moeten zo in het nieuws ook. Uh, artiest in het licht. Ja. Nou, nou. We zijn er al wat jaren, voor vandaag. Nou, al die vroetvrouwen hadden een drukje. Ja. Maar weet je wat mij nou zo opvalt, uh, Dolly? Nou. Dat er niet één is die ons nou eens een stukje taart kon brengen. Nee, ja, het, is niet niet he? het is echt niet te geloven. Het is echt niet te geloven. een raar volk, raar volk. Die Muzikanten, die ik, uh, ik weet ja, het nee, niet. Hoor. Ik ook niet. Ik weet het nee, niet nee, nee, te nee, nou, nou, in ieder geval, we hebben net geluisterd naar de jarige Adam Levine. Ja, die is uh, geboren in 1979 op oh. deze dag. Dus die <tie> wordt vandaag al uh, 40, hè? Uh, ja. Nee. Ja 40 ja, 40, ja. ja 40. ja ja nou ja hij is in ieder geval bekend meest bekend eigenlijk als leadzanger en gitarist van de Californische popband Maroon 5 uh, ze zijn al bij elkaar vanaf de middelbare school Tch. en ja deze meneer die Adam Levine die, uh, dat is toch wel een mannetje hoor hij doet veel en hij uh, heeft ook singles uitgebracht met bijvoorbeeld uh, Kine West uh, 50 Cent's, Eminem... hij heeft samengewerkt met Alicia Keys... met Slash... Uh, hij heeft ook zijn eigen platenlabel... en hij heeft... in 2017 een ster gekregen... voor zijn muzikale werk... op de Hollywood Walk of Fame... nou, daar ben je toch niet zomaar iemand? Ja, ja, hij maar. doet televisiewerk... filmwerk, hij heeft een geur- en kledinglijn... gelukkig getrouwd... twee leuke dochters... nou, wat een droomleven... Adam Levine, toch? Fantastisch. Ja, wat gaan we nu doen? Oh, oh, oh, het oh, nieuws, het nieuws, oh! Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, we gaan even een kleine update brengen van het regionale nieuws. Een stel heeft vannacht uit handen van de politie proberen te blijven door te vluchten... En dat gebeurde nadat zij met hun auto tegen een boom waren gereden aan de weg bij Aardehout. De man die was met een slop op achter het stuur gekropen. En dat kwam uit omdat rond één uur de politie een melding kreeg van een zwaar beschadigde zwarte BMW die langs de kant van de weg stond. En eenmaal bij die auto aangekomen bleek er niemand in te zitten... Nou, niet veel later zag de politie de bestuurder en zijn vriendin verderop langs de weg lopen. En toen het tweetal de agenten zag, ja, toen vluchtte die man het bos in. Ja, de vrouw bleef staan en kon gelijk worden aangehouden. En met hulp van een politiehond lukte het uiteindelijk ook om de uh, man in te rekenen... die een uh, twee keer zoveel alcohol in zijn bloed had als de wettelijke toegestane hoeveelheid waarmee je nog mag rijden. De auto is weggesleept door een berger. Dan zondagavond rond half zeven vonden wandelaars op het strand van Zandvoort... een levende bruinvis en zij sloegen direct alarm. Hulpdiensten gingen massaal op pad en de Zandvoortse reddingsbrigade... en een politieteam waren snel ter plaatse. De politie vervoerde de bruinvis vast vanaf het strand... waarna medewerkers van het EHBZ-team Noordwijk de zorg voor de bruinvis overname. De bruinvis werd naar een locatie vervoerd... waarbij het jonge mannetje verzorgd kon worden... tot het team van SOS Dolfijn ter plaatse zou zijn. Maar ja, kort daarna overleed de bruinvis. Het dier miste een deel van het staartblad... en heeft over de staartschacht meerdere gezwellen en absessen. De bruinvis is overgebracht naar de Universiteit Utrecht... De faculteit diergeneeskunde, waar uitgebreid onderzoek zal plaatsvinden om zo te achterhalen wat het dier nou precies mankeerde. Dan nog een strandbericht, want op de stranden van Zandvoort tot Egmond aan Zee is afgelopen week paraffine aangetroffen. Paraffine is een witte, kaarsvetachtige substantie dat door olietankers wordt gebruikt als schoonmaakmiddel. Door de harde westenwind van de afgelopen dagen is dat middel op het strand terechtgekomen. Uh, ja, Paraffine is niet giftig, maar hondenbezitters moet, moeten wel opletten dat hun viervoeter het niet opeet. Dan heeft Zandvoort donderdag tijdens het Nationaal Congres Evenementen in Deverder net niet de prijs voor de categorie evenementenstad van het jaar in de wacht kunnen slepen. En deze categorie was bestemd voor gemeenten tot 100.000 inwoners. Voor de prestigieuze titel ging Zandvoort de strijd aan met Almelo, Gouda en Heerle. En de strijd is gewonnen door Gouda. Maar de nominatie was natuurlijk al een prachtige prestatie voor onze kustplaats. Waar het evenementenbeleid sinds 2017 drastisch is veranderd. Zandvoort heeft volgens de jury... een goed doordacht... eigentijds en aansprekend evenementenbeleid... dat bovendien naadloos aansluit... bij de gemeentelijke evenementenstrategie. Het idee is om vanuit Zandvoorts eigenheid... gezamenlijk een uniek aanbod neer te zetten... wat niet zomaar op te pakken is en elders aan te bieden valt. Deze eigenheid zit in de vier kernen... strand, dorp... Natuur en circuit. De promotie van Zandvoort als evenementenlocatie... werkt alleen als er volgens een vaste werkwijze... thematische concepten bedacht worden... waarmee de kernen van Zandvoort met elkaar worden verbonden. En volgens de jury was dat een opvallend goed punt... en deze strategie begint nu zijn vruchten af te werpen. Tot zover het regionale nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ik zei het net ook al. Hè. Deze maandag is een overgangsdag naar rustig voorjaarsweer de rest van de week. De zon schijnt geregeld, maar er zijn toch ook wel enkele wolkenvelden en verspreid over de dag kan het gewoon nog tot enkele buien komen...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 Morgen zijn er naast wolkenvelden ook perioden met zon. En heel lokaal is er nog een buitje mogelijk. Maar over het algemeen gaat het droog blijven. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot het zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar een aangename 10 graden. Tot zover het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder.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 en dat het niet meer... Gaat.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 Is dit uh, alleen hazes? Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is goed zo. Of André Clark. wie is het, het dan? Oh, heerlijk. En het. Het is goed zo. Oh, het ja, ja is ik vind het is goed zo, ja. Ik vind doe. het ook best zo. Ja, ik vind ja. het ook zo. <laughs> ik, ik moest zo verschrikkelijk lachen toen ik dit hoorde en ja zoveel respect dat je dit durft. Dan, ja, vind... dan weet je toch dat je als muzikant, als artiest echt je voeten aan de grond hebt staan... dat je dit uit durft te brengen. Ja, geweldig. Geweldig. geweldig. Wat een respect heb ik voor die man. Ja, anders ja. ik wel. Ja. Maar uh, ja, uh, het bewijst dat hij gewoon alles kan. Hè? Want dat het, kan het alles. Uh, het, want het is, want het, is het is nog godverdorie je goed nummer ook, jongen. Ja, het klinkt Heerlijk. nog goed ja. ja, ja, ja. Het zou zo uh, op het repertoire van uh, Danny de Munk of André Hazel, Absoluut. We, uh, zonder meer. Absoluut. We, uh, het zou zomaar ja. kunnen. Ja, ja. Uh, ik, ik heb ook het idee dat het misschien nog wel eens gaat gebeuren. Maar uh, alle... Het uh, uh, uh, is genoeg zo, he? heet het toch? <laughs> het, is goed zo. Oh, het is goed zo. Het is nou, goed zo. Alle, ja. Het is goed zo. Ja, ja, ja. Blijf maar lekker bij je funky stijl Ik vind ja. het heerlijk. Ik vind heerlijk dat hij het gedaan heeft. Ja. Ik vind het prachtig dat je zoveel lef hebt en dat je zo je nek uit durft te steken. Maar het is goed zo. Ja, het uh, is goed. Zo. Ik wilde trouwens nog heel even zeggen dat er een. Voor de mensen die ongerust zijn en uh, behoefte hebben aan meer informatie... over wat zich allemaal afspeelt in Utrecht momenteel... en over de terroristische dreiging die uh, daarna uh, is opgekomen. Het Rode Kruis heeft een website uh, geopend, ikbenveilig.nl. En uh, daar kunt u zich dan informeren... naar uh, na de hele gespannen situatie die is ontstaan okay. rond het 24 Oktoberplein. Dat is maar heel goed. Ja. Think the world looks crazy and eats up your lies like it's good for her, like apple pies, and she don't even cry. She is not Dat uh, was Lowell George en die vroeg zich af wat jij wilt dat het meisje gaat doen. Wat doe je? want the girl to do? Nou, gaat jou dat dan? Afwassen. Uh, afwassen dan maar. <lacht> <lacht> dan maar afwassen. <lacht> nou, uh, recept dat uh, wat we eigenlijk op deze tijd hebben, dat komt niet vandaag. Wegens, uh, problemen, wat nee, omstandigheden. Het, het spijt ons, dus, uh, maar u uh, moet wat gaan halen vandaag. Ja, u wordt wat gaan halen. Ja, ja, ja, ja, het kunnen ja. er niks aan doen of, nee. je, moet, of je neemt maar een broodje pindakaas. Kan ook natuurlijk. Ja, zal ik het recept even doorgeven? <lacht> Ja, geef jij even het recept van de broodje. Bruik... Uh, mag even, recept, mag, mag genoeg... even voor vier personen. Ja. Oh. oh god, nee, hè. gaat het helemaal officieel doen. Ja. Oh jee, oh jee. Oh, jee. Ja. Ja, daar komt hij. Wie komt? Mijn god. Oh. Moet ik meteen beginnen? Ja, begin meeuw. Ja, voor dit recept heeft u nodig voor vier personen: acht witte boterhammen, het liefst geen knip maar een pannenwitje, een half pakje roomboter, tenminste als u het zo wil eten zoals ik het eet, en één pot pindakaas met of zonder nootjes, al naar gelang uw voorkeur. U legt op één bord twee witte sneeën brood. Met een warm gemaakt mes steekt u deze in het pakje roomboter. Want wij geven de voorkeur aan roomboter. Zeker als het om pindakaas en of hagelslag gaat. U neemt een flinke kluit roomboter en smeert deze uit over de twee boterhammen. Totdat die op ongeveer metselstand hoogte is terechtgekomen. Daarna opent u de pot pindakaas, neemt daar een flinke, smeuige veeg uit... en smeert deze over de heerlijke roomboter heen. Daarna snijdt u deze boterhammen in vier stukjes. En u kunt deze, naarmate uw smaak is, eventueel bestrooien... Bes met wat pure of melk-chocolade-hagelslag. Uh, ja, ja. Wij wensen u een smakelijke maaltijd vanavond. Zetten we het ook nog op Facebook? Nee toch, hè? Nou, zet me niet, hè? Nee, nee, nee. Deze onthouden worden mensen wel. En dit is Graeme Nash. <coughs> Die is eindelijk zoek zelf. Myself at last. The light is slowly fading. And the night comes on so fast. I'm To make her laugh And I'm rolling down This lonesome road To lose myself at last hard to find what's lost I'm rolling down this lonesome road to lose myself last Graham Nash kent hem natuurlijk van de hollies van Crosby, Stils en Nash... maar ook van uh, zijn solo dingen. En dit was een mooi solo liedje. Myself at last. En we gaan nog, uh, even, uh, we gaan nog eventjes uh, één uh, uh, artiest in het licht doen... want we hebben er nog één. Ja, het zit er weer aardig vol mee vandaag. Nou hm. hè, soms heb je geen heden. Uh, soms zit je een hele uitzending van In het licht, ja. Artiest in het licht. Wie ja. is dit? Vanessa Williams. Oh ja. Yeah. Ah, mooi. Oh, dat dan? ja. Save the best for less, toch? So? Yeah, ja, klopt. Sometimes the snow comes down. ZANG is vandaag. Vanessa Williams, hoe oud is ze geworden? Ze is uh, geboren in 1963, dus uh, dat betekent dat ze 56 is. Nou, lekker jong log, hè? Dan kan ze ja, nog, hè? Ja, lekker, lekker jong ding, ja. Kan ze nog wel even door. Hé, hey, we gaan even... <laughs> <laughs> ja. Oké. Okay, uh, ja. ja. Nou, we gaan zo uh, langzamerhand naar het laatste werkje voor vandaag. Ja. Even een beetje, hè? Het zo, zo, oh, gevoel het Ja. Dus de laatste, dag. And Perry Komo. Tot zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, en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 Summer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 Het was een beetje om het zomergevoel aan te bakken, hè, want het komt er nu aan. Jazeker. We het gaan wordt weer morgen... lekker onderweg naar een nieuw seizoen. Wordt morgen ook wat beter weer en zo. Dat is, ja. wordt er wat rustiger. Want dan is, het, eigenlijk is het af van die Rotwind. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, ja. Wordt het weer wat rustiger en dan wordt de sfeer weer grimmig in Nederland. Hè? Ja. Krijg je dat weer? Is het nou. uh, grimmige Prachtig. weer afgelopen? Nee. De gemeente Utrecht heeft trouwens iedereen aanbevolen om binnen te blijven... na de, uh, na de aanslag die vanmorgen gepleegd is. Ja. Dus uh, blijf zo mogelijk binnen. als je uh, Dat zeggen ze in Utrecht dan. Hè? En... Ja. Uh, wat ook nog belangrijk is natuurlijk dat in, uh, in Amsterdam en op het Mediapark in Hilversum en ook op Schiphol de veiligheidsmaatregelen zijn opgeschroefd. Dus het is, uh, u zult daar waarschijnlijk wat, wel wat van ondervinden als u toevallig naar Schiphol moet vandaag. En uh, ik weet niet of het al opgegeven is, maar op de A2 is ook een rijbaan afgezet om. Uh, eventueel hulpdiensten ruim baan te geven. Dus dan bent u daarvan op de hoogte. En wilt u verder op de hoogte blijven of wat informatie inwinnen, dan kan dat op de website ikbenveilig.nl van het Rode Kruis. Kijk, dat bedoel ik maar. Ja. Goed, nou, wij hebben het weer leuk om even gezellig voor u een programma te maken. Woensdag ben ik er weer, samen met Beb En jij bent er donderdag weer, hè? Ik ben het donderdag weer met Middere. Roy. Ja, no, dat wordt het weer gezellig. <laughs> en Pascal. En Pascal. Ja, ja, ja. nou, het wordt weer vrieselijk gezellig. We zetten hem deze, deze week. Zeker en vast. Ja, vast en zeker. Ja. Ik zou zeggen, fijne dag nog. En tot bedankt uh, voor het luisteren. Tot woensdag. Ja, ja oké. Okay. Dag.